Eigenlijk wat betreft deze, die verhoudingen. Dus het kwalitatief, kwantitatief in de kabbanen. Kijk, okay, is het kwantitatief bedoeld? Is het kwalitatief bedoeld? Is het um, algemeen? Is het bijzonder? Dat dat soort dingen steeds in de gaten gaat houden. Voel je nu dat dit een grote familie is? Ja, die wij leren kennen. Die verhoudingen. Die, die, goed, dat, dat die, je kan altijd op... Maar je, kan altijd reken, rekening, je kan altijd rekenen op die, op die Bina. En dat als het licht een keertje bij jou geweest was. En nu uitgegaan is. Dat nooit het licht gaat eruit. Zonder eerst een regime achter te laten. Altijd in elke kli, ja, behalve dus niet meer goed, heb je dan een, een rechemon, zo'n lampje als het ware, zo'n kaarsje blijft altijd branden. En dat helpt om, juist om, omdat het licht wil altijd, dat, uh, altijd geven. Dus je dat ziet die verhouding, je ziet wel hoe dat deze familie is, hoe Hashem deze krachten uh, hij heeft opgebouwd en op diezelfde manier onze taak is alleen maar om aan, aan te passen niets anders en dan zullen we het al het goede ontvangen, het is niet zullen wij steeds wat zoals toen ik religie, met religie bezig was Dat een in de toekomstige wereld. Weet je, daar zullen wij, dat, zullen wij dat ontvangen. Hier moeten wij zwoegen, iets doen, iets doen, En daarna zullen wij dat ontvangen. Het is niet zo. Het is de hele bedoeling is om in het nieuw alles te ontvangen. Hè? Omdat wij, wij niet in het nieuw leven, kunnen wij niets ontvangen. Alles in het nieuw leeft. Corrigeer je alles wat in het verleden was. Je moet niet kijken naar terug. Maar jouw verleden, als je in het nieuw leeft, dan alles wat bij jou opkomt, niet gefixeerd raakt. Alles wordt gewoon gecorrigeerd. Alles wordt, alle, alles wordt genezen als je leeft in het nieuw, want het licht leeft in het nieuw. He? Leef niet in jouw fantasie van vroeger. Ja, als je denkt aan een, elk moment moet je dat niet denken. Natuurlijk, het is moeilijk. Om niet te denken aan het verleden. Of niet een smaak uit het verleden te smaken. Je hebt iets bereikt. Je hebt een deal gemaakt. Of wat dan ook. En dan ga je naar huis. En dan ben je nog lang daarmee bezig. Nog, nog, of al wat je ook hebt gedaan. En dat bleef het bij jou hangen. Nee, alles wat er geweest was, nieuw, vergeet het. Niet vergeten, maar niet je bezighouden. Direct, volgende, het volgende moment is een nieuwe moment. Je moet het niet zitten in de, de roes of in, de, in, in, uh, in wat dan ook, positief of negatief, van het moment daarvoor. Nou, niets, direct. Overschakelen jezelf. Iets anders. Op het moment van ja. nu. Ja, maar zo geweldig is het geweest. Zodat, je wil het. dan zit je in het schema. Dat hey, is weten we niet. Oké. Okay. En nu gaan we weer terug. keeren we terug naar de. regel 12. Dus hij vertelde ons hoe dat. het mechanisme werkt. dat als een mens kiest voor kwaad, wij zitten in het goed en kwaad. Dat is 6000 jaar, wij zitten in, in het bestuur, wij ervaren het bestuur, wij ervaren het bestuur. Niet dat het zo is van boven, maar wij ervaren het bestuur als goed en kwaad, omdat onze kilim zijn nog niet klaar om alles te zien als het goede. En dan wanneer we kiezen voor het kwaad, dan komt er de citra, kracht van de citra agra en die verhult voor ons aan uh, ons het bestuur en um, geloof in Hashem en dan, kom we, dan komt er de, de, de hoogste, de grootste straf van de scheiding van Hashem en dan heeft men twee alternatieven of men gaat kankeren of men gaat uh, nog kwader worden en verder dalen of dat men zegt nee, sorry nee, direct Terug? Nee, ik wil niet terug, terug, direct terug. Nou, dat is wat die twee. En dat is wat hij zegt. 12. Ukaše chosrim bit shuvah, nimzaim neged, kneget ze. Shem dertien mekablim sachar. vicholim shuv. Lid daarbek bo inbara. dat is wat hij zegt. Ook Henk had het ook even direct ingezien. gezien. 12. Ook als je hoes rimpelt, schuwen. wanneer men terugkeert in de schuwen, in keer, dan blijkt het. Dan is het zo blijkt het dat bevindt men dan bevindt men zich dan uh, daar tegenover staat dat zij uh, een beloning ontvangen, de regel 13. We kolieem, schoefleed, abek en kunnen zij weer zich aan te hechten aan de gezegende. Steeds deze, deze beweging maken dat je steeds wat er ook gebeurt, een beetje gevallen, ja, voel je dat je, je hebt iets gedaan, iets een beetje extra. Iets gedaan. Goed, het is niet erg. Niet, niet zuren. Niet, niet uh, uh, zitten in, in, in. weet ik veel. in schuldgevoelens. Maar direct doen. Doen gel gelijk. Tshuwa doen. Die, hij moet je weer terugbrengen naar de Bina. De regel 14. Amnam. mikor. En dan onish het ook een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een Amet almnat al mijn natte gespiegelt in Bashiur kol pa Allahem, neigent in lemanato, ne lemaneju. Kmoos en ieuwrau, met hilatam dwintah kanal geweldig wat je ons nu vertelt hij bleef nu ons bestoken met het goede de hele les van vandaag is het net of hij, hij net of het een als het ware een, een luiken ging geopen, opende, opende zich en, hij, en daar komt een, een geweldige uh, ruik en balsam alles naar ons en uh, geneest en brengt ons uh, genezing en verbondenheid met Hashem. 14. Amnam, echter. Mikolohana Hagat Saharwe One krachtens het bestuur van beloning en straf zelf. 15. Hij hey, heeft Hashem dat voorbereid voor ons. Shesof, kolsov, dat uiteindelijk. Anuzochim, worden wij waardig al Worden wij waardig, waardig door haar, dus door, de, door dat bestuur van, door, door dat bestuur, uh, door Beloning and straf. That we daardoor worden waardig, let up, legmarati kun, legmarati kun, de volledige correctie. De hainu, dat wil zeggen, zestienade koma. Shakol adam, dat alle, elk mens, dat alle mensen, dat up, wat Kijk wat je zegt ons. Alle mensen, hij zegt niet dat zij alleen Torah leren, zij alleen maar Zoger leren. Kijk wat je zegt ons. Dat alle mensen, Ja sigo Kilim schelen Kabbalah, zullen Kilim van Kabbalah Bereken. Kilim van ontvangst zullen ze bereken. 17. En met ook die verzoet of die, met het zeggen, die van een soort tikkoen, die gecorrigeerd zijn, al menat le her het omwille van het geven, van het aangename te geven aan hun maker. Aan hun maker, dus het Hashem. 18. Bashiura katoef, in de mate van het verste, zoals het vers zegt, ons bekende vers, Koel pa al Hashem, de hele verrichting van Hashem is, alle verrichtingen van Hashem is, zijn limaneu, zijn voor hem, de regel 19. Voor hem dus, voor Hashem zelf, kmosheny, so zoals zij, de schepselen, zoals so die mensen geschapen waren. Met gilatam, vanaf het begin, zo waren ze geschapen, op deze manier kanal zoals boven gezegd werd. De regel, 20. de punt. We az, jit azivu de atik jomin. 21. We anu Lidde, lidde, tschuwa, miahava. We hol haz donut, tweeëntwintig. Ik hou lishuiot, lishuiot. We haraot, letovot, gdolot. drieëntwintig. We as, tit galé, asgachato, baulam kulo. 24 dagen nu, ze Kihu je Asa Vose 25 je levert, als ze wees 52. We jassen, kool, lachen, kia אחר שיקב ארני הפקו הרא והאונייש ציינו את הימים ליתו עוד ולישו עוד תינדמ אefsחרוד ליה סיגה את הימים בילמ כי קב אר מט ימ de ma se en twintig id barach. Ki ata ta yshab hu, al eilu dertig haraot, we o nasim, bashaatam. Kijk nou hoe geweldig, hoe zin is, en het is zo vloeiend, je had geen ...van binnen geen, uh, geen fractie van seconde gevoeld had dat dit een lange zin is. de manier waarop hij vertelt ons, dat is, van de ene vloeit een andere. Het is, uh, ja, terwijl bijvoorbeeld in de lessen van Shlavia Solam vaak zeg ik dan, oh, wat een lange zin. Zoveel so bijstellingen, et cetera, de Baruch is een andere ziel, andere ziel, een grote kabbalist. is niet vergelijkbaar. Je kan niet vergelijken: appels en peren. Dat zijn verschillende dingen. Niet het ene minder en het andere weer. Maar, maar het is dan grof. en grove krachten, et cetera. Maar dan daar voel ik het wel. Dan voel ik wel dat van binnen net of het begin ik te stoteren, als het ware van binnen. Dan voel ik dat die, als het ware die logica, dan. dan ontloopt het, als het ware, ontgaat het. Well, hier is het, elk woord is het zo'n zo'n uh, het is uh, veertien. Nergens, eh, nergens vind je dat. Ik heb het nergens goed in vinden. Ik bedoel, in de Kabbala-literatuur zijn vele kabbalistische ik heb alle encyclopedie, alles heb ik nog alles. En belangrijkste bronnen heb ik al is het is niet het is niet dat je vindt het niet wat, dat, wat, wat, wat het hier is, dat het vloeiend is, dat het uh, dat het, uh, het, uh, het loopt, het is net als, als, als water, het, is, het heeft geen resistentie wat resistentie heeft, van binnen voel je dat wanneer het iets, iets uit, het, uit de menselijke geest komt, of, of ik zeg niet dat de Rabbi Baruch van Shalwaya Sulam dat hij dat anders deed. Dat hij is, is, is een goede man. Als je een goede man dan ga je een goede, goede kabbalist. Maar het is hemel en aarde vergelijkbaar met zijn vader. Eigenlijk, goed opletten is niet geen vergelijking. Je kan niet de twee dingen vergelijken. Die, de, zijn vader en de veertien. Let op. Elk woord alsjeblieft. Probeer opnemen in jezelf. Het is genezen, het is pure genezing, pure balsam wat hij ons vertelt. Dan de volgende week, dan zit je, weet je niet hoe dat zit in elkaar, maar het zal je zacht, fijn kracht geven. dat Je, je zal niet weten hoe dat komt. Maar dan, het is net als een, een kussen onder jou wordt gelegd. Ja, dat zal, uh, als het ware, weerstand bieden om, voor die mal goed, om niet weg te zakken van de binnen. Twintig. Uh, twintig wil je? Nee. Ja. Oké. Okay. Wat we Vanaf twintig. Twintig. We azen en dan? Wat gebeurt er dan? Kijk wat hij zegt ons. We as het galega gadol de atik jomen. En dan, dus het gmartikun, wat zal het zijn? En dan zal onthuld worden de zivug, de grote zivug van atik jomen. 21. Dat is de komst van Mashiach. We anu baim lidei tschuwa me havalet op en wij komen dan tot tschuwa uit liefde. Dus niet uit angst, zoals wij dat doen gedurende 6000 jaar van onze correctie. We doen altijd uit, niet angst, uit vrees. Herinner je nog? Omdat wij zijn bang dat die malgoed, dat, die, dat die, de punt van een van punt van de malgoed, dat die wegzakt. Dat is de hele angst, de hele vrees die wij hebben door de week. In elke toestand letten wij op dat, heb ik het niet zo gedaan dat ik mijn malgoed een beetje nieuw... Laten zakken, et cetera. Steeds moeten we afgesneden van Hashem. Dus steeds, dat is het enige, de enige vrees die wij moeten hebben. Zie je dat? En niet vrees dat er ergens klappen komen van, van wie dan ook. Dat is het enige. Niet de financiële crisis moet mij, moet mij vrees uh, inboezemen. Maar is nou die maar goed? Is nu goed, zit goed, nu lekker bij de, de BINA. Dan kan ik elke, dan zullen we elke financiële crisis. Uh, aankunnen. En elke, elke andere probleem zullen we aankunnen. Huh? Elke, elke en alle crisis zal je aankunnen als je dat... Dus mag wat er ook gebeurt met jou of in de wereld, wat er ook gebeurt, eerst zegt hij zelf, wat zit, hoe zit het nu, nu, nu met mij nou goed? Verbind ik mij wel goed met het? Zelfs iets allendig wat je hoort. Verschrikkingen. Moet je eerst verbinden dan. En vanuit die positie waarbij de twee, twee punten bij elkaar staan zijn. Dan kan je aanpakken jouw probleem. Dan pas. Dan kan je, kan je zeggen, oké, okay, nu heb ik zoiets so bericht ontvangen, verzekerlijke. Maar nu die Bina zit, goed zit op de goede plaats, plaats. Nu kan ik de realiteit zien. En nu ga ik dat aanpakken. En niet direct gaan aanpakken, terwijl de malgoed nu uh, is... Verschoven. Dat is net als net als een schijf van jou uh, van iemands bijvoorbeeld uh, uh, van, een, van een wervelkolom is verschoven en die gaat lopen. Die gaat sneller, Die gaat dan niet lopen. Die gaat dan nog rennen, rennen en uh, een, een sprint nog lopen. Nee, je moet eerst eerst het, die, die schijf moet je eerst goed neer, daarin, zetten, daarin zetten weer op zijn eigen plaats. En dan kan je dan lopen, wat je wil. Precies hetzelfde, een eh? beetje vergelijkbaar met wat wij wel goed doet. En nu zeg ik kijk wat, dat dan in de Gmartikoon zal deze grote zwoek van Atik Jomon onthuld worden. En we aan op de hemel de Tshuva Mehavah en wij komen tot de Tshuva uit liefde. Wat betekent dat? is de nood en alle, terwijl waarbij de alle, alle opzettelijke zonden, 22, die zullen ver, uh, veranderen, omdraaien, veranderen in verdiensten. Kijk nou wat je zegt ons. Die, zelfs de opzettelijke zonde wat wij, wij betekenen allen, betekent de hele mensheid wat heeft begaan. En oorlogen en verschrikkingen en wat er ook is, alles zal dan veranderen in verdiensten. We cholera let op, en alle kwade dingen, alle slechte en kwade dingen die wij als kwade hebben gezien, zullen veranderen in grote goedheden. 23. Waast dit gale. Dit uh, en dan zal het bestuur, de het bijzonder um, het, uh, bestuur, er bestaat een algemene bestuur en hier is het bijzondere bestuur pratiet. En een bijzonder bestuur, bestuur is het individueel bestuur, vaak zeggen we. En dan zal het de individuele en bijzondere bestuur van zal onthuld worden in deze wereld. Helemaal onthuld zal worden in deze wereld. 24. De Heino, dat wil zeggen. Wat betekent dat de onthuld worden zal de onthuld worden zijn bestuur in de hele wereld. De Heino, dat wil zeggen. Chocola, miru, dat allen zullen zien. Zie je wat hij zegt, allen, niet alleen uh, zij die uitverkoren zijn, ja, de, zij die alleen maar goed deden, ja, zij die al hun, levens, al hun leven goed waren, zie je dat wat hij zegt ons in de Gmartikon, allen zullen zien, allen. Duidelijk, met inbegrip van de, van de nazi's, duidelijk, iedereen ziet met inbegrip van Romeinen, met, met inbegrip van elke schurk die er is. Wat, want al die alle daden zal men zien, dat die alle daden zullen veranderen in verdiensten. En daar moet je in geloof. En dat geloof moet, komt eerst boven het verstand, want je begrijpt het niet. Je kan niet ermee eens zijn. Totdat, waarom is het zo, dan moet je het forsiere, moet je zeggen, boven, want ik begrijp het niet. En na een tijd zal het krachtiger, krachtiger worden. En dan, waarom? Jij zal het zien. Jij zal het zien boven het verstand, maar jij zal het zien of niet of, het, of, het, of jij het ziet binnen het verstand. Maar het moet altijd boven het verstand zijn. Dan allemaal zal het, iedereen zal het zien, zegt hij. Kihule vado do iedereen zal zien dat hij alleen, Hashem alleen, dat hij alleen, Asavo Se deed en doet en zal doen. 25. Kol elo ama let op al deze dagen, wapu lot en de verrichtingen, shemikodem lachen die daarvoor waren, voor de Martikun. Het is, een, het is een, kijk wat hij zegt ons. Dus met, die, met inbegrip van alle ellende die er geweest was, dat ook Hashem was ook daarbij. Hashem deed het allemaal. Wat ik niet slecht deed, maar in onze ogen was dat verkeerd. Het was al ellendig, et cetera. Maar dat alle daden die er geweest waren, dat Hashem deed het. het uh, dat moet, moet je iets geloof hebben on, on om... Ja, de ze zet op, dus onberispelijk geloof moet je opbrengen om daarin te geloven. En dat duurt tijd voordat wij klaar zijn. En klaar dat geloof moet komen, niet aan het kopje alleen. Dat moet komen tot aan de, vanaf de jesot. Als de jesot, jij corrigeert de jesot, ah, dan heb je het geloof niet alleen in woorden, niet alleen in een beetje gevoel, maar ook naar kracht. Dat is dan de kracht van die grote rechtvaardiging. Dat is ook de kracht van Yeshua. Kijk, elk woord is als vuur ja, van hem. En kijk naar de woorden van, de, van die rabbies. Ja, wat die doet. Zegt hij, nou, kom je bij hem met een vraag? Die, die loopt, snel rent zo met de kleine, kleine stapjes. Zo so, snel, snel, snel loop je dan naar een, naar een boekenkast. En pak je daar een boek en ga je jou iets voorlezen. Nou, dat is de, de wijsheid van hem. De kracht, van, want er zit geen kracht van geloof. En de kracht van geloof, dat is de kracht. Dat is de kracht van doen. Het? Waarom is, daarom is wordt uh, gezegd, dat een kabbalist doet dingen. De woorden, als de kabbalist uitspreekt woorden, dan verkrijgen zij uh, handjes en voetjes. Dan gebeurt het ook. Dan gebeuren dingen wat de kabbalist zegt, uh, wat die gebeuren wel zelf. Waarom? Omdat niet dat hij zelf iets magie heeft in zichzelf, wat dan ook, God verhoede. Maar hij spreekt dan in volledige overeenkomst met de naregenschap en met Hashem. Hashem zei, zei het licht. En right? zo so so is het ook de mens, moet eigenlijk zeggen, precies dezelfde op dezelfde manier als hij dan zegt met Hoofd, met zijn hoofd, met zijn gevoel, ja, met zijn hart en met zijn tong als één dan wordt het de handeling die, wat Yeshua ook zegt, die uh, berg, een berg, dat, dat jij tot de berg kan zeggen, ga, en de berg gaat. Eindelijk, dat is Yeshua had gezegd. Wat betekent dat? Dat de kracht van het woord, de kracht van het woord dat absoluut verbonden is met de krachten van het heelal. En de mens is een kleine wereld. Heb je? Dus de mens is precies hetzelfde. De mens is net zo als de, de grote oceaan. Die kan soms voelend zo, uh, verschrikking, of zo verschrikkelijk uit de oevers lopen. En zo ook de kracht van de mens heeft ook deze kracht om dat soort te doen. Zoals Maharal van... van um, ja, van met die, met die, met die golem, herinner je nog, met die, wat die, dat hij door zijn kracht, door de kracht van het woord van Hashem, hij heeft die, zo'n golem, zo'n hulk gemaakt had, die, waardoor hij vele ellende heeft bespaard, en, en, en, enzovoort, en zo, en zo. Dat is allemaal te doen, alleen een kwestie van, van absolute, absoluut geloof in Hashem. En kracht ook zit ook in wat we leren. Maar die, die alles wat we leren wordt gewoon in één oven gegooid als het ware en gesmolten tot één uh, kracht wat vergelijkbaar is uh, uh, met de kracht van, van zoals die aan de bron van het heelal en dat is wat hij zegt om, dat, dat iedereen zal zien. En zien betekent gochma natuurlijk. Kihule waardoor, want zien betekent gochma, en dat hoe kan dan, hoe kan je dan, zal men dan kunnen zien, omdat geen, geen klipot meer zal zijn. Kihule waardoor, dat hij alleen deed, doet, en, en, zal doen, al de al die, al die daden, al deze daden, en, verrichtingen, die al geweest waren. 26. Kiata, acharshe, kwarni, hafhu, harave, haonisch, want nu, nadat het kwaad en straf al omge omgeturnd zijn, getransformeerd zijn, 27. litovot in goedheid, goedheden letterlijk, alles gejord en in verdiensten, Tinatan Heif Sharut is, zal de mogelijkheid gegeven worden, legasik Pulam, om hun daden te bereiken, te bevatten. 28. Kikwaar mat imim, hemlema's. Waarom? Dat wat men zal dan doen, zal men dan zien, hun daden, die daden, die. Dat kikwaar mat imim, want zij al uh, passen bij de daden, dat, al, dat zij al passen bij de daden van, die, de, van de handen van, van, van de gezegende zijn. Want die daden zullen die daden uit het verleden, let op, ik zal nog een beetje dat verduidelijken, want die daden, al die daden uit het verleden, die, die zijn nu in de Gwartekun, die al passen nu bij de daden, bij de verrichting van Hashem met zijn handen, betekent Hashem heeft zij allemaal, als het ware, nu eh, in de ogen van de alle mensen zijn zij al, uh, goed, volledige goedheid. 29. Kiata ishabhu want nu zullen zij uh, hulde geven, wij en hem zullen zegenen. Al eilu, oh, let op, voor, voor deze uh, slechte dingen. ...kwaadheden... ...en dertig... ...en straffen... ...bestraffingen... ...hamedumim... ...bashatam... ...die... ...verbeeld... Die, ...zij verbeeldde zich... ...op zijn tijd... ...elk op zijn tijd... ...dus die verbeeldde... ...dus die men, de mens... ...die verbeeldde zich... ...die de mensen verbeeldde zich... ...dat het kwaad was... En dat uh, dit um, uh, straffen waren, uh, elk op zijn tijd in gedurende 6000 jaar. Hoeveel, hoeveel uh, ellende zien wij niet in de wereld, wat wij denken: nou, dat is ellende. En hoeveel, ja, in elke um, generatie hebben wij, zien wij vele. Ellende, en wij denken dan dat dat ellende is, maar in de marticoon omdat waarom zien wij die als ellende? Omdat wij geen ogen hebben. We kunnen niet zien, we zien alleen maar het moment nieuw. We willen niet eens maar nieuw. We kunnen het niet eens nieuw zien. We zien alleen alles in, in het licht van mijn eigen klide Kabbalah. Deelde. Van dat is, en dat is wat hij zegt, verbeelde die, die al die kwaadheden en uh, straffen die men zich verbeelde, die men zich die zich men zich gedurende uh, die 6000 jaar, uh, elk op zijn, op zijn tijd, op zijn moment. 31. Maar kijk, als wij weten dat het zo is, dan betekent dat dat wij niet alleen maar hoeven te wachten, dat dan zal dat in de komen, zal het zo zijn. Maar als wij weten dat zoiets is, is, en als wij dan het geloof opbrengen, het geloof, waarom? Oh, geloof. Omdat, waarom moeten we geloof opbrengen? Omdat onze kilim zijn nog niet klaar om te kunnen zien, om ons te laten zien dat het waarheid is. Ja, dat het, zoals in de Martikun, dan, de, dan is het al, men zal het zien al gewoon met, met, het, met de ogen. Het betekent, ogen zullen open gaan. Maar omdat onze kilim, onze kliede kabbala, werkt nog voor zichzelf, of een deel daarvan, ja, er bestaat geen deel, uh, geen halfslachtigheid bestaat, geen beschouwing, halfslachtigheid bestaat in het geestelijk. Daarom, ja, daarom kunnen we het niet zien. Daarom kunnen wij Verder niet. Naar de Bina gaan. Precies, daarom moeten wij gaan naar, bo, naar, naar de Bina. Dat betekent dat wij geloof moeten opbrengen. Nu weten we dat het in de komt zo zal het zijn. Dat alle ellende, zelfs, alles wat ellendig was. En verschrikkingen dat het allemaal uh, in wijze, dus gezien perspe perspectief, in het perspectief van de hele correctie met de Gmarty dat het allemaal noodzakelijk was. Dat het allemaal goede dingen waren. Dat zij ook zullen veranderen in, in de Gmarty in de, in de goedheid, goedheden dan moeten wij nu, als wij nu daaraan geloven, dan trekken wij als het ware de Gmartikun, toestand van de Gmartikun, van de hele, hele mensheid naar ons toe. Duidelijk. Dan, waarom? Dan voeden wij ons, al dan zullen wij ons gaan voeden van de Gmartikun. Begrijp je? Als je gelooft in, in die Gmartikun, als je dan, eh, kan je niet zien, want de jouw klie is nog niet klaar. Onze klie is nog niet, niet klaar. Maar dan gaan we boven het verstand. Boven het verstand betekent dat. Wat betekent boven het verstand? Dat ik ga uit mijn klien. Ik ga uit mijn aviut. Ik kom in de ketter En de ketter is niet. Is Ook in mij is het ook niet mijn kli. Het is wel een, binding, bindings, ja? een bindingsstuk tussen mij en licht. Net zoals Yeshua uh, als hoge ketter is. Zo so is het ook in mij. Dus als ik ga. Mijn geloof is boven Daad, le Malamia Daad, boven Daad, boven de Kli dat. dat is dan Yeshua, dus de Kli waar het ook mag zijn. Dan verbind ik mij met uh, de toestand van eigenlijk, van waarbij uh, het licht is, maar mijn Kli als het ware schakelijk, schakelijk uit. Goed opletten wat ik probeer te zeggen. Dus in de klieketter, wanneer ik opsteeg naar de klieketter, dan mijn klie, mijn eigen klie. Klie is, wat is klie? Klikabala, zegt hij. Zeg ja? ketter is geen kliekabala. ketter is klie, Klee klie van het geven. Dus als je komt naar een ketter dan heb je, ben je, als het ware, op dat moment, tijdelijk, ben je dan verlost van jouw kliekabala. Dan kan je dan zien... Het doel van de schepping kan je ook zien dat Gmartikun kan je aantrekken naar jezelf, de toestand van Gmartikon, Maar moet je geloof kan men niet leren. Geloof moet je, moet je opbrengen. Hebe? Geloof kan men niet leren in boeken. Goed opletten. Geloof is een kwestie van het innerlijke werk. Er zijn mensen die al hun leven Leren, leren, leren, leren, leren. Maar geloof hebben ze niet. Ik wil niet zeggen, ik zeg niet dat het verkeerd is. Maar het is zo. En dan komen ze niet uit. En leren zich ze gewoon. Ze kunnen professor worden, alles. Ook in de theologieën van alles. Maar ze komen niet uit. En, en Daarom zijn vele mensen die, bijvoorbeeld, en ik ook gehoord op de TV, ik zeg het alleen christenen, omdat ik hier zit, meer christenen zijn dan die, die, die, die tv, TV uitzendingen. Waarbij iemand in die, die gewoon geleerd had in Rome, die zegt, nee, ik heb geen ontmoeting met Hashem. Terwijl geweldig veel kennis heeft. Dat eerlijk, zegt hij dat, nee, of niet op die manier. Omdat het hier is vereist iets anders dan alleen maar het geloof. Geloof in Yeshua. Geloof, zoals men het zegt, geloof... Geloof je in, in, in Jezus? Ja, ja, geloof iedereen? Ja, geloof ik. Of die zegt nee, en of die zegt ja, of die zegt nee, dat is een verschil erg, erg, erg minie. Want je zegt ik geloof, betekent dat die gewoon opgegroeid is daarin, of een beetje zo, ja, zo, beter zo, dat geloof. Maar geloof betekent dat je het opbrengt, krachten opbrengt. Men kan het niet. Uh, ...alleen maar in boeken leren... ...ik zeg niet dat het boeken... ...natuurlijk de boeken zullen jou stimuleren... ...zo bijvoorbeeld wat wij leren... ...het licht dat, in, ja, het licht dat zit in... De, ...wat wij leren... ...is het meest krachtige... ...dat licht brengt natuurlijk bij ons... ...teweeg... ...dat wij gaan... Uh, uh, ...gewoon... Wij, ...dat wij zelfs wij niet bewust ervan zijn... Dan gaan we toch wel, dat geloof komt wel in ons binnen. Dan zeggen we dat ik, ik geloof. Wij kunnen niet geloven. Dat geloof moet je verkrijgen. Dat moet je dan, geloof kreeg verkrijgen door aanpassing en door het licht zelf. Ja, geloof. Dat is dan chassadim. Het licht chassadim. Dat is wat wij. Maar dan, dat is het geloof. dat moet je, moet je dat opbrengen. Boven het verstand gaan. Steeds overwinnen al die gedachten die jou zeggen van, nou kijk nou allende, nou, maar hoe kan dat, kijk nou naar kinderen, kijk nou dat die doodgaan, en al die andere landen die je in de wereld ziet. En dat moet je weten, dat ja, ik leer dat ik geloof, met het geloof van de wijzen. Nee, het is niet mijn geloof, want ik, ik kan het niet opbrengen, maar dan ga ik geloven door het geloof van die Torah geleerden, die mij dat zeggen. Want zij zijn al gekomen daar. Dan ga ik voorlopig in, in, in, uh, geloven in hun geloof. Hè? Dat zij hebben dat zo gezegd. Totdat ik later. Uh, Mocht het aan mij gebeuren. Dat ik het ook zelf. Zal mijn geloof. Dat mijn geloof zal zijn. etc. Dat is wat. Uh, De boodschap. Die echt. Wat wij leren hier. Dat wij hoeven niet te wachten. Alleen maar tot ik maar te komen. Maar we kunnen de toestand van marticon, van martikun als het ware, steeds elke dag halen naar onszelf door het geloof boven het verstand. 31. We zeggen: Ikar akote verse lamamar ki adet 33 kata ayu gamatiku Nechshavimle lema sedertig jadeenu. Ki alken, ki bail nu alechem, sacharva ones. Heel goed kijken in de, in de tekst zelf, vijfendertig. Heng kijken in de tekst, niet in jezelf. In de, Hashem zegt, zit in de tekst, vijfendertig. Amnam nam, beziwuga gadol, hagadol, maratikun. Ied ga leefij van dertig, wat Onashim Kulam die kunnijm, wat hij naar ons schim, hem raak zesendertig, masse jedef kanal. Geweldig wat jij ons vertelde. Kijk nou hoeveel geweldig les hij ons geeft in het geloof. Hij spreekt niet zoveel daarover, maar hij laat het ons. Uh, hij, het is net of hij bestormt wat ik ook probeerde te doen in mijn boek, ja. denk, precies hetzelfde wat hij doet, maar krachtig op, die, op, die op de manier indirect dat hij bestookt ons innerlijk om te laten groeien, naar die, om ons geloof te laten groeien. Let op, 31. We zijn hoe je karen, dat is de hoofdzak van de kern van het van dit, van, van het uh, artikel Hamamaar Ah, dat ah, want tot nu toe, dus gedurende 6000 jaar, let op, 32 Gamma ook de correcties werden geacht, le ja als daden van onze handen. Duidelijk, door onze correcties. Al onze correcties, wij noemen dat daden van onze handen, wij hebben dat gedaan. Wij hadden gedacht dat wij dat zo doen. 33, kialken, kibailnu, alleen hem, zegar, is want wij ontvingen, want daarom ontvingen wij daarvoor beloning en straf, nou, een keer beloning, een andere keer straf, maar we hebben dat, dat is onze werk, gedurende 6000 jaar, 34, let op, abnam, abnam, abnam, abnam, abnam, abnam, bij de grote zivug van Gmaratikun, dit gale zal onthuld worden, let op die zegt, 35. Schehenatikunim, dat so wel de correcties gedurende 6000 jaar, we hennen als de bestraffingen gedurende 6000 jaar. Kulam hem, rakma, al allemaal. Zijn, wa, zijn dat alleen maar de daden van zijn handen, de handen van de handen van Hashem, kan zoals boven gezegd werd. 36 na de punt. We zeiden, erom. Omaseh, ja, David, 37, magida, rakia. Kia Ki zivuga gagadol, ala, rakia. 38, jagida. Shakolj, hoe masse je daav? Wegouw levado, nee ik ben niet dertig. Als je wees, dat is wat hij zorgt. U masse je daav mag je en de dad, de verrichting van zijn verrichtingen van zijn handen. Uh, daarover spreekt, vertelt, in de verrichtingen van zijn handen, vertelt het uitspansel. Dus de, de massaag zelf, die dan vertelt daarover, of wordt verspreid, verspreid, Magitis verspreid, de massaag die verspreidt, dat licht. 37. Die haziwuk gaat want de grote ziwuk, sha'al er die plaatsvindt bovenop op op dat uitspansel op die malgoed, die malgoed 38 jagid zal vertellen oftewel, we hebben dat geleerd, de tweede betekenis daarvan, zal aantrekken, uh, het licht aantrekken, zal het licht laten verspreiden shakol huma seya zal vertellen dat alles is eh uh, zijn de daden van zijn handen, van de handen van Hashem. We wat waardoor en dat hij alleen deed, deed dus, deed, al die, deed alle daden, deed gedurende 6000 jaar. Alleen Hashem deed al deze daden, met inbegrip van alle ellende en oorlogen, en oorlogen en... Uh, Kampen en wat er ook mag gebeuren. Wij moeten geloven dat het zo is. Dat Hashem deed al deze daden. Meedeed mee omdat hij wist wel. Het, de, de uitslag daarvan. Wat zal het geworden, worden daarvan. Dat alle verschrikkingen zelfs. Zullen dan bij de Martikun veranderd worden. In verdiensten. Dat zegt hij. Dat, dat, dat hij dat hij alleen Hashem alleen deed wehoseh en doet ze en zal doen in de Gmartikun, lecholam asimkulam, alle daden uh, samen of alleen, of alle elke daad en alle daden die er zijn, die er waren zijn en zullen zijn. Zie je, hoe, zie je wat voor geloof moet je opbrengen zie je dat probeer nou vertellen aan iemand van buiten zelfs wij kunnen dat mo moeilijk vatten dat en laat staan dat je dat binnen het verstand aan iemand kan verkopen kan niemand dat, kan dat verkopen dat, begrijp je dat hoe, hoe geweldig geloof moet je het opbrengen en dat geloof is alleen maar omdat, om waarheidsgetrouwen te leven niet om geloof alleen, geloof. geloof en dan word je dan een soort, een soort, een soort eh, zeg maar, ver, verdoving. Een verdoving om, om een beetje te zien alles in roze guur en manenschijn. Maar om de waarheid alleen te zien. En dat is natuurlijk, moet je dat opbrengen. Dat kan men niet ge, zomaar te gaan geloven. Maar zelfs als je dat niet kan en je voelt dat dit pijn doet dat jij het niet kan uh, rechtvaardigen maar jij moeite neemt, herinner je wat hij had gezegd, inspanningen levert om niet gescheiden te raken van Hashem, ondanks het feit dat jij voelt kwaad of je niet kwaad je voelt je kan het niet rechtvaardigen zoiets, maar dat jij moeite doet, doet inspanningen levert, betekent dat jij vreest om niet gescheiden te worden van, om gescheiden te worden van Hashem, als je die moeite doet, zegt hij dan dan ontvangt de men, dan ontvang jij beloning, zie je wat hij had gezegd ons, zelfs als je die krachten niet kan opbrengen maar jij doet het wel boven het verstand dat jij zegt, ik, wat er ook is, ik wil dat is misschien een goede ik intentie dat ik wil niet gescheiden worden van Hashem. En dat brengt bij ons steeds kracht om meer en meer en krachtiger geloof op te bouwen.